2 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Bij het supportershome van voetbalclub ADO Den Haag... is een granaat gevonden die aan een deur hing. De training van het ADO-elftal in het stadion dat ernaast ligt... is direct gestaakt en de explosieve opruimingsdienst is gealarmeerd. Op het honk is graffiti aangebracht... met de drie kruisen uit het wapen van Amsterdam. Dat zou een verwijzing kunnen zijn... naar het incident bij het standbeeld de dokwerker. Dat werd in februari beklad met gele en groene verf... De Amsterdamse politie vermoedt dat dit het werk was van ADO-supporters. Amerika gaat mogelijk een importheffing invoeren voor goudse en Edammer kaas. De Amerikaanse regering heeft een lijst gemaakt van producten... waar een importheffing voor gaat gelden als Europa niet stopt... met het subsidiëren van vliegtuigbouwer Airbus. Behalve kazen staan ook goederen als olijfolie, wijn en handtassen op die lijst. Volgens de VS speelt de zaak al 14 jaar en is het nu tijd voor actie. De EU heeft nog niet gereageerd. Bodemonderzoekers die bezig zijn voor een toekomstig windmolenpark in Groningen hebben een alarmknop bij zich. Daarmee kunnen ze direct contact opnemen met de meldkamer mochten ze worden belaagd door actievoerders, meldt RTV Noord. De afgelopen tijd liep het verzet tegen de bouw van windmolens in de provincie Groningen op. Twee bedrijven kregen onlangs dreigbrieven, daarin stond dat ze hun werkzaamheden moesten stilleggen. Ook werd er asbest gedumpt op de locaties van de windparken. Negen musea gaan stukken uit hun depot online verkopen. Miljoenen kunstobjecten liggen nu in de kelders te verstoffen. Een deel daarvan is nu te koop via de webwinkel Museum Depot Shop. Het goedkoopste voorwerp kost ongeveer 30 euro, het duurste 675 euro. Het gaat bijvoorbeeld om keramiek of prenten. Onder de negen deelnemers zijn het Fries Museum, het Film Museum Ai en het Belasting- en Douanemuseum. Het is de bedoeling dat er nog meer musea bijkomen. Het weer in het uiterste zuiden bewolkt, lokaal kans op een bui... in de rest van het land vrij zonnig en droog. Vanmiddag 10 graden op de Wadden, 17 in het zuiden. Morgen zonnig, maar door de stevige noordoostenwind is het koud. Na morgen wordt het nog kouder. Vrijdag kan er een winterse bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Ik niet luister, want ik...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 me sometimes i just wanna hide cause it's you i miss it is so hard to say goodbye when it comes to this